11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De Europese banken hebben net voor de kerst... voor een recordbedrag aan geld bij de Europese Centrale Bank ondergebracht. Vrijdag kwam de dagteller uit op 412 miljard euro. Dat is bijna 20 miljard meer dan het vorige record. Dat dateert van juni 2010. Normaal gesproken lenen banken geld dat ze niet direct nodig hebben... aan elkaar uit.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 De vereniging Eigen Huis is blij met de plannen, omdat huiseigenaren nu vaak niet snappen van berekeningen van gemeenten. Dat is moeilijk te begrijpen. Je krijgt dan een, een waardebepaling in de bus. en Een gemeente noemt daarbij drie referentiepanden.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 Goedemorgen, welkom bij het laatste uur van de laatste dagen op Radio 1. Deze week geen gewone ochtend, we doen het een beetje anders dan anders. Want deze dagen na de kerst staan in het teken van mensen die in het nieuws zijn en waren het afgelopen jaar. Vandaag de gasten, oud-president van de Nederlandse Bank Noud Welling, advocaat en lid van de ledenraad van Ajax Kea Molenaar en schrijver Peter Bualda bewalda, we verlieten zojuist nou ja, Amsterdam en Ajax, mag ik, mag ik toch wel zeggen. Een heel andere omgeving dan Blerik, denk ik. Blerik? We ja. opgegroeid. Zeker. Ja, zeker. zeker ja. Geen ja. voetbalclub, hè, in Blerik. Nee. Dus ook niet al die perikelen eromheen? <lacht> nee, dat was een vrij rustig uh, dorpje om in op te groeien. Ik, ik vond Venlo altijd een hele grote stad. Tot ja. ik uh, ging studeren in Utrecht... Uh, en ik heb ook nooit wat, heeft mij wat ontbroken in Venlo, want daar was naar mijn beleving vrijwel alles, uh, wat ik er nu inmiddels wel anders over denk natuurlijk. Oh ja? Nou ja, als je, als je later uitvliegt en Utrecht lid kennen... en Amsterdam en uh, andere wereldsteden... weet je dat Venlo natuurlijk een, een heel klein uh, stadje is. Dan denk je ineens hé. Hey. Ja. ja. Het is wel uh, de stad van Wilders ook, hè? Ja, ja, sinds ik daar weg ben is er eigenlijk van alles gebeurd... wat het uh, interessanter heeft gemaakt. Hè? Je kreeg eerst de bende van Venlo, nu heb je Wilders. Uh, het ligt een beetje in elkaars verlengde helaas. Maar, ja. uh, Hoezo? Nou, het is toch toch een uh, stad met uh, mensen... waar je niet per se meteen trots op bent. Vindt dus er zijn heel veel mensen in Venlo heel trots op ja, Geert Wilders, hoor. ik niet. En nee, ook iets minder trots op de bende van Venlo. Uh, ja, ik vind, ik vind het van gelijke, gelijke kwaliteit, eerlijk gezegd. Oh ja? Ja, okay. ja persoonlijk. Ja. Ja, nee, dat, is het, wel, het is wel de juiste omgeving dan misschien ook voor een schrijver om op te groeien. Want er is genoeg te doen in die belevingswereld destijds. Nou, ja, maar ik schrijf, zoals ik al zei, niet echt autobiografisch. Hè? Ik geloof dat er één Alinea in, in Morita Avenue gewijd is een Blerik. Uh, maar die had net zo goed in uh, Hendrik in de, um, Ido Ambacht uh, kunnen zijn. Of zo. Dat, uh, dat, ja, nee, ik, ik heb dat niet nodig om een verhaal te verzinnen waar ik zelf vandaan kom. Elk nee, dorp uh, kan dienen uh, als uh, toffering, zoals ja. dat dan zo mooi heet ja. in het ja. boek. Het ja. dorp of stad waar ook uh, weinig tot niks aan de hand was... is Alphen aan de Rijn, uh, tot uh, dit uh, najaar, zal ik maar zeggen. Uh, toen kwam die aanslag daar en Sander Bartling kijkt terug... op die dramatische schietpartij met de burgemeester daar, Bas Eenhoorn... en met de politiechef Krishna Slechts drie minuten duurde de schietpartij die een einde maakt aan het leven van zeven mensen in winkelcentrum de Ridderhof, waar we nu op een terrasje zitten. Uh, drie minuten die voor sommigen uh, een leven lang zullen blijven duren. Bijvoorbeeld uh, burgemeester Bas Eenhoorn van Alf aan de Rijn, uh, die mij net vertelde dat hij nog dagelijks terugdenkt aan het schietincident. Als ik nu even een kijkje in uw hoofd zou mogen nemen, wat zie ik dan? Ja, als ik hier zit, dan zie ik al de beelden die ik heb gezien... op die dag weer langs gaan. Uh, maar uh, als ik zeg dat ik er dagelijks mee bezig ben... gaat het vooral over hoe gaan we nu met uh, nabestaanden... om met slachtoffers, bijvoorbeeld de eerste week van januari... Dan uh, loop ik uh, langs een aantal slachtoffers en praat met hen uh, hoe het nu gaat. Met mevrouw Youssef bijvoorbeeld. En uh, verder zijn we heel erg bezig met de Ridderhof. Hoe zorgen we dat de Ridderhof uh, weer op de kaart komt. Dat is allemaal uh, ja, iets wat je eigenlijk constant doet. Dus de Ridderhof is eigenlijk elke dag uh, een onderdeel van wat ik hier doe in uh, Alphen aan de Rijn. Naast mij aan de andere kant van het tafeltje zit de districtchef van de politie Hollands Midden, Kries Tenea. De drie minuten na die eerste drie minuten zijn voor u weer heel belangrijk. Want toen heeft u een, ik zal maar zeggen, onprotocolaire beslissing genomen. Die later een heel goede bleek te zijn. Wat deed u precies? Nou, in plaats van naar het gemeentehuis te gaan, waar het beleidsteam zit, ben ik naar het winkelcentrum gegaan. Ja, ergens ingegeven door intuïtie, denk ik. Uh, het gevoel dat dit wel eens heel groot, heel complex zou kunnen worden. En ik zie toch ook al langer dat uh, bij. ...crisissen in het beleidsteam, mensen zitten die heel erg opgeleid getraind zijn... ...en dat het in het veld steeds moeilijker wordt. En vandaar dat ik die beslissing uh, genomen heb. U voelde dat u nodig was in het veld, in het winkelcentrum op dat moment? Ja, ik, ik had, mijn rol was op het gemeentehuis als dus lid van het beleidsteam... ...maar mijn gevoel was dat ik hier nodig was... ...omdat ik echt het gevoel had van dit wordt wel eens anders dan anders. En dat bleek ook zo te zijn. Burgemeester Bas Eenhoorn, u heeft over het schietincident een boek geschreven. Drie minuten heet het boek ook. Uh, en daarin is communicatie de rode draad, hè? Ja, wat we heel veel doen in Nederland is uh, ons bezighouden met uh, crisismanagement... Maar ik heb gemerkt dat crisiscommunicatie, hoe praat je erover, wat zeg je erover, hoe spreek je mensen aan, hoe zorg je dat je mensen een uh, hart onder de riem steekt, dat dat minstens zo belangrijk is dan al het andere. En bovendien, een burgemeester kan heel erg uh, afgaan op de professionals om hem heen. Uh, dus hij, komt, hij, hij is of zij is degene die het woord moet doen, die het moet vertellen, dus daar komt het op aan. Ja. En was u daar zelf, genoeg, zelf goed genoeg op voorbereid of denkt u achteraf dat hadden dingen beter gemaakt? Nou, dankzij het feit dat er zoveel goede mensen om me heen waren... heb ik uh, ook mijn verhaal uh, uh, een beetje goed kunnen doen. En daar heb ik ook geluk gehad. Het goede woord, uh, goede toon. Uh, ja, soms helpt het toeval. Dus achteraf ja, zegt iedereen uh, het is heel goed gegaan. De communicatie was juist een van de sterke punten rondom het Ridderhofdrama. En daar ben ik heel blij mee dat dat zo is overgekomen. Yeah politiechef Krishna Taneya. Heeft u dat ook zo ervaren? Uh, dat het er, dat er met name door die vlotte communicatie soepel is verlopen? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is in zo'n crisis... dat de overheid een duidelijk gezicht naar buiten heeft. Dat, er, dat we duidelijk zijn in wat, uh, wat de boodschap is. En ook dat we vooral rust brengen in de samenleving. En ik heb het wel ervaren dat het heel erg belangrijk is geweest. Want na die drie minuten begon het pas... er was zo ongelooflijk veel uh, ja, onrust in, in Alphen van der Rijn, Maar eigenlijk in heel Nederland... dat die communicatie wel echt heel belangrijk is geweest. Ja. Burgemeester Bas Eenhoorn, de vraag is natuurlijk of je mensen daarvoor kunt trainen. Hè? Ik bedoel... Eigenlijk moet je mensen leren om te improviseren dan. En dat is het moeilijkste wat er is. Ja, maar daar hebt u volstrekt gelijk in. Improviseren is heel belangrijk, want er zijn steeds weer onverwachte dingen. In Nederland uh, uh, bereiden we ons voor op uh, crisis en catastrofes. Vooral in de sfeer van preventie. Wat doen we op dat moment? Maar waar het vooral op aankomt, is wat doe je daarna? Met andere woorden, alle gevolgen van zo'n catastrofe... de gevolgen van zo'n crisis. Hoe vang je dat op? Hoe ga je daarmee om? Daar doen we eigenlijk veel te weinig aan. En ik moet zeggen, dat geldt ook voor... de de districtchef met zijn mensen. De politie heeft daarna nog heel veel werk gehad. Ik denk bijvoorbeeld aan de Dus vanuit de politie. Die de mensen, de slachtoffers en de nabestaanden nog maanden hebben begeleid. Dat is zo belangrijk. Dus ik denk dat we daar veel meer op nog aan moeten doen en veel meer op moeten trainen. Ja, over de politiemensen zelf, Christian uh, T.A. In oktober waren alle betrokkenen agenten pas, of moet ik zeggen, alweer aan het werk. Hoe worden zij in zoiets begeleid in de aftermath daarvan? Ja, we hebben een bedrijfsopvangteam waarin collega's zitten die uh, ook andere collega's helpen. Maar we hebben ook gewoon echt uh, goede hulpverleners die ons uh, helpen. Een psycholoog, een bedrijfsarts. Uh, ja, en we proberen alle zeilen bij te zetten om iedereen uh, weer gewoon goed aan het werk te houden. En uh, ja, het is toch heel heftig wat mensen meegemaakt hebben. Ja, dus daar wordt wel over gepraat. Daar wordt zeker over gepraat, maar iedereen gaat er anders mee om. En we merken nu ook wel dat mensen zeggen van ik ben er klaar mee. En dat is ook een manier om het te verwerken. Tot slot Bas Eenhoorn. U blijft tot 2014 burgemeester van Alphen aan de Rijn. De auteursopbrengst van de verkoop van drie minuten... is gedeeltelijk bestemd voor een herdenkingsmonument in Alphen aan de Rijn. En daar zitten we eigenlijk nu naar te kijken. Ja, er, komen, er komt buiten er komt een soort van herinneringsmonument. Maar hier binnen in de Ridderhof is de bedoeling om een paar teksten... niet al te indringend te laten zien. En nou, ik ben blij dat ik vanuit de op, op, op ja, opkomst, dat, de uitkomst van het boek een bijdrage daaraan mag leveren. En de tekst die hier komt is... heb het leven lief en wees niet bang. Dank u wel. Zij Bas Eenhoorn tegen Sander Bartling. Um, meneer Wellink, Bas Eenhoorn blijft uh, na aanleiding van dat drama... langer aan als burgemeester van Al van de Rijn. Uh, kom je zeg maar, door zo'n gebeurtenis ook dichter bij je gemeente wellicht te staan? Als Ik, denk wel. Ik denk ja. het wel. Het hangt natuurlijk ook een beetje van jezelf af. Maar ik denk dat je dit soort processen dan, als je echt een burgervader bent, hè, dat je dan ja, het samen wil doormaken. Bent u een ja. beetje een burgervader, of zou u dat kunnen zijn? Nou, ik heb wel eens gezegd dat ik een soort klokinstinct heb. Dat, dat gelooft niemand. Maar dat is, <lacht> dat is toch zo. Waarom gelooft niemand dat? Nou ja, dat ken ik niet als een klok ik zit te kakelen. Hè. Of ik weet niet hoe een klok wat voor geluid een klok precies maakt. Maar ik heb altijd de neiging om wat dicht bij me staat om dat te verdedigen, dat, dat zit er gewoon ingebakken. Zou u een functie bijvoorbeeld als, als burgervader ook ergens ambiëren? Uh, dat denk ik niet, omdat uh, ik tegelijkertijd... en dit is niks ten nadele van een burgervaderfunctie... maar ik heb altijd ook sterk inhoudelijk zelf bezig willen zijn. Uh, en een burgervader, uh, nogmaals, dat is een ander soort vak... Uh, uh, dan het vak dat ik gehad heb. Ik heb in de wetenschap bezig willen zijn... Uh, uh, um, hier op de Nederlandse bank ook inhoudelijk bezig willen zijn... los van zeg maar, de bestuurlijke functie. Denkt u dat u dat een beetje gaat missen als, als, als burgemeester inderdaad... omdat die inhoudelijk gewoon minder te doen heeft? Het is is het niet dat, een... Ja, dat, dat, ik denk dat dat gewoon in je, in je karakter zit. Uh, sommige mensen zijn heel sterk bestuurlijk... Uh, en uh, ik heb best een bestuurlijke inslag... maar ik wil daarnaast nog andere dingen doen. Ja. Wat wilt u gaan doen? Want commissaris bij Ajax wordt het niet. Uh, nou, dat zou, dus nooit, dat zou dus nooit willen worden. Wat, uh, ik heb een afkoelingsperiode van zes maanden... Uh, voor wat betreft de financiële sector... Uh, die eindigt op 1 januari. Uh, ik ben opgelegd zelf, of u zelf opgelegd? Uh, nee, dat is een, uh, een, een opgelegde. Maar die heb ik ook zelf opgelegd of mede opgelegd in het, in het verleden. Voordat er geen uh, belangenverstrengeling in er dat soort Geen belangenverstrengeling kan... moet je hebben. Uh, ik ben uh, aan het praten, respectievelijk ik ga praten met uh, wat instellingen... Uh, met name in het buitenland, uh, om in de financiële sfeer... Met name in de adviesfeer bezig te blijven. Dan blijf ik een beetje bij, bij mijn vak. Zijn dat banken? Dat zijn financiële instellingen. Zijn dat banken? Dat zijn financiële instellingen. Wat zijn financiële instellingen? Financiële instellingen kunnen banken zijn... maar dat kunnen ook beleggingsondernemingen zijn. Dat kunnen hedgefondsen zijn. Zijn het dat hedgefondsen? Kan... Het zijn financiële instellingen. <lacht> <lacht> zijn fina ja, ik, be ik bewonder altijd toe. een lange toe. uitzending <lacht> cool. Daarnaast, um, en dat is een beetje wat ik voor ogen heb... de, de helft, zeg maar, van... Mijn werkzaamheden wil ik in dat soort sferen doen. Uh, en de andere helft wil ik in zeg maar, de publieke, semi-publieke sfeer uh, wil ik doen. Ik ben voorzitter van de Raad van Toezicht van uh, de Rijksuniversiteit Leiden. Daar kan ik nu wat meer aandacht aan besteden. Dat heb ik een jaar of drie geleden aangenomen. Eigenlijk onderschattend dat ik nog, nog zo lang uh, uh, bij uh, de, uh, de bank zou blijven ik ik dat wat ik ontzettend leuk vind. Ik ben voorzitter van de stichting architectuurprijs Achterhoek. Uh, dat is een heel ander terrein. En daartussen wil ik nog wat dingen doen in de sfeer van milieu. En, en dus ik probeer een pakket te vinden... wat, uh, wat evenwichtig is tussen publieke en private sector. en uh, ja, Ik probeer echt bezig te blijven, want ik voel me nog fit. Moet ja. u ook aan de slag blijven, inderdaad. Want u kunt ook zeggen, ik ga gewoon even lekker genieten. U vertelde ja, maar, vanochtend ja, dat u vrouw ik geniet, zo jammer vond ja, dat u hier naartoe moet. Ik geniet gewoon van de dingen die ik doe. En, uh, ik vind het leuk om dit soort dingen te doen. Ja. En zolang je je gezond voelt, uh, waarom niet? Je blijft, uh, zo zeggen ook geestelijk, blijf je, blijf je bij. En als ik dit niet zou doen, zou ik iets anders gaan doen, want ik wil wat doen. Ja, U bent ook nog betrokken bij die Baselgroep. Dat is dat clubje dat de strenge nou, financiële... clubje, Het is de zetten <laughs> voor de regelgeving op het financiële terrein. Kijk, daar ging de beleefdheid ja. even weg. Ja, het is toch gelukt aan het einde van deze uitzending. Ja, nee, ja, ja. ja. <laughs> Een van de regels was dat de banken meer geld in kas moeten hebben. Ja. Uh, nou hebben ze toevallig uh, deze maand uh, in totaal drie, bijna 350 miljard gestald bij de Europese Centrale Bank. Als dus ik goed ben geïnformeerd, nou dat ik de cijfers nog helder voor ogen heb, uh, dat is meer dan ooit tevoren. Ja. Uh, is dat dan de, geld dat ze ook nog zelf in kas hebben of hebben ze dat geparkeerd en hebben ze dat dus niet meer in kas? Nee, het, het, het is zo dat uh, banken kunnen uh, voor een bepaalde periode, dat zijn uh, niet te lange periodes, hoewel nu is die periode uitgestrekt tot, tot drie jaar, tegen onderpand geld van de Europese Centrale Bank krijgen. Ja. Daar hebben ze bijna 500 miljard uh, vandaan gehaald. Ja. Een gigantisch bedrag. Ja. Maar dat hebben ze niet direct nodig of willen ze niet direct gebruiken. Maar ja. ze voelen zich zo onzeker over de toekomst... Ja, dat ze elkaar dat ze geld lenen. Ja. Ja. Ze, ze lenen, die, kunnen niet meer lenen van elkaar, dus ze lenen het van de ECB. Ja. En dan brengen ze terug naar de ECB. Uh, overigens, uh, ze krijgen daar minder rente voor... dan de rente die ze betalen uh, voor het, het krijgen van het geld van de ECB. Het is een soort verzekeringspremies. Dus ze leiden verlies? Uh, daarop wel, maar het is een verzekeringspremie die ze betalen... dat als ze dat geld nodig hebben dat ze niet klem komen te zitten dat ze dat krijgen. En deze omvang maar hebben bedragen, ze dan voldoende geld in kas? Met andere woorden... Ja, zijn, dat zijn, geld kunnen ze meteen weer terughalen ja, van de En is ECB. dat voldoende volgens die uh, Basel III-richtlijnen? Nee, dat staat een beetje los van de Basel III-richtlijnen. De Basel III-richtlijnen die hebben ook wel, dit liquide geld, met liquiditeit ja. van doen, maar die regels die worden pas over wat jij ingevoerd. Basel III heeft met name het over kapitaal ook. Ja. Uh, dat je echt dat geld van, van jezelf is als buffer tegen als er iets misgaat. De achtergrond van mijn ja. vraag is dat wij natuurlijk ja. met z'n allen toch twee dingen willen weten. Namelijk één, zijn die banken nu safe... of krijgen we opnieuw door al het gedonder in Europa... Uh, eenzelfde toestand als in 2008, maar dan erger, dus een systeemcrisis? Is die helemaal uit de wereld, door alles wat we daar aan maatregelen hebben genomen? Of dreigt dat gevaar nog steeds? Nou, kijk, als het misloopt eh, in Europa eh, en het eurogebied uit elkaar zou vallen dan is het duidelijk dat bankwezen in grote problemen terechtkomt. En is het gevaar dat Europa uit elkaar gaat vallen geweken? Uh, dat gevaar is, dat kun je nooit zeggen met uh, 100% zekerheid... Uh, uh, geheel geweken, maar ik acht het buitengewoon onwaarschijnlijk dat de leiders van Europa dit zullen laten gebeuren. Omdat de schade zo groot zou zijn... dat ze tot in lengte van dagen eh, eh, daarvoor, eh, daarover zullen moeten horen... dat ze op een afschuwelijke manier gefaald hebben. Ja, dat is het uitspreken van hoop. Nee, het is meer dan hoop. Eh, omdat, eh, eh, nogmaals, als je kijkt naar de consequenties... zijn dit consequenties die aangeven... dit is niet een begaanbare weg... Dit is gewoon niet begaanbaar. Uh, en u nee, kunt dat hoop noemen, maar voor mij is het nagenoeg zeker. Dit zal men niet laten gebeuren. Rutte Pers, uw partijgenoot, zei ooit: als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Jan de Koning was het trouwens ook. En trouwens. mijn ja. nee, oma ook. Tja, ja, uw oma is oma ja. <lacht> <lacht> Iedereen. <lacht> Ken je hem naar? Johan Cruijff ook ja? Of niet. Ja, die zal ongetwijfeld een de dergelijke <lacht> zin hebben gebezigd, weet ik zeker. Het zou zo in zijn <lacht> vocabulaire passen, denk ik. Ja, zeker. Nou, maar ik vind het een hele duidelijk hoor. Zo is het maar net. Op 1 januari uh, hebben wij ook de, de euro 10 jaar in onze portemonnee. Ja. Voor ons allen geldt dat. Wordt ja. het een ingetogen feestje, meneer Menning? Nou, ik denk dat er in het geel geen feestje nee, komt. Nee. Nee. Nee. Geen blauwe nee. ballonnen als bij de introductie van het ding? Uh, uh, nee. Dat mag ik wat vragen? Ja. Dan wil ik, als we nou nog gewoon de gulden hadden gehad... en de Duitse de Mark en de Franse de Frank... dan was het toch ook gewoon crisis? En dat was er... ook. Dat ja. Al deze landen eh, die verkeerd bestuurd zijn... Die, die waren ook in grote problemen terechtgekomen. Alleen de onderlinge vervlechting was dan wat minder ja, ja. groot ja. geweest. En het systeemaspect had er misschien wat minder gespeeld. Maar eh, ik denk dat als je terugkijkt... de eerste crisis in Europa zou wel in 2001 gehad hebben. 9-11. Ja. Eh, daarnaast zou het eh, heel erg problematisch... Zijn geworden in 2007, 2008. Even als we geen euro hadden gehad. Ja, ja. Hè. Maar waar zit u dat op? Want landen ja. als Denemarken, Zweden, Zwitserland. Ja. Zwitserland is dan weliswaar ja. geen lid van de Europese ja. Unie. maar wel uh, uh, geografisch gelegen in Europa. Dat zijn landen die het allemaal hartstikke goed hebben gedaan in ja, de afgelopen Omdat hij de euro als een anker in belangrijke mate. Zwitserland is een hm. geval apart. maar ze hebben de euro als een anker gebruikt. Een van de grote voordelen van de euro. en dat realiseert men zich niet. dat is dat het voor de buitenwereld een vast anker is geworden. Voor Oost-Europa. Ontwikkeling in Oost-Europa, tot met ver in Rusland, is de euro een anker geweest. Uh, men realiseert zich dat, dat aspect ervan niet. En Denemarken heeft gewoon gekoppeld aan, uh, uh, uh, aan, aan de euro. Ja. Toch zeggen, zegt zelfs het Centraal Planbureau... we zijn door de interne markt allemaal een maandsalaris per jaar rijker geworden. Mm. Maar 500 euro per jaar door de euro. Ja, ik denk dat dit eh, te simpel is. Overigens die 500, die is altijd weer meegenomen. Het Centraal Planbureau, denkt hier is te simpel? Uh, ja, uh, eigenlijk veel te simpel. Want uh, de euro en de interne markt gaan we samen. Ja. En het is niet voor niks dat uh, beslist is over de euro... eind 1991, begin 1992. En op dat moment is ook beslist om het een, met ingang van 1 januari 1993 de interne markt vol te starten. Dus die twee dingen hangen, hangen samen, die kun je niet voor elkaar rafelen. Juist. En dat is ze landbureau. moeten weten. Wie? Centraal Planbureau. <laughs> ja, het zit er wel vaker naast, hè? Nou, dat vind ik een beetje flauw. Dat eh, nou, nou, moeten... is het toch zo? Ja, maar het iedereen zegt. is zo. Ja. Maar dat zeggen ze ook over u trouwens. Ja, nee, daarom. Dus daarom vind ik het. U <lacht> hebt het meteen onderbouwd. Maar niet, niet als argument gebruiken. Het is niet fijn, meneer Willink, dat u zich nu ook zo kunt uitspreken. Nu u natuurlijk niet meer in functie bent. Nou, ik blijf toch voorzichtig en beleefd uitspreken. Zo is dat, ja. Maar dat hier we... vind ik inderdaad, deze zaken zijn zo vervlocht. Eh, en eh, dan ga je het te simpel uit elkaar rafelen. En zeggen, we, we hadden met de interne markt kunnen volstaan. De interne markt heeft zich heel anders ontwikkeld zonder, zonder euro. En een van de grote voordelen van de euro in de afgelopen jaren... die je gewoon hebt kunnen waarnemen, is dat de interregionale handel... de handel binnen Europa eh, sterk, is, sterk is toegenomen. Meneer maar Molenaar? Ja? Ja, u bent er nog. Ja, ja. Um, he, heeft u persoonlijk last gehad van, van deze crisis? Want dat is u nou ja, alle misschien wel dit jaar goed voor de wind gegaan. Maar hoe, hoe zit het uh, uh, ja, op dit vlak? Ik heb er persoonlijk geen last van gehad. Nee. In die zin dat er, laat ik zeggen, binnen mijn bedrijf is het allemaal prima gegaan. Het enige waar iedereen last van heeft, ik denk dat geldt voor ons allemaal. Althans voor de eigen huisbezitters. En ik heb er twee. Dat is dat oh. de waarde van je huis de afgelopen jaren met 20, 25 procent in waarde is gedaald. En nu aan de hele Ajax. Ook dat? Die had ik ook niet, dus dat is ook geen ah. probleem. Oh, dat is helemaal oh. geen probleem. Dus toch een beetje last met die twee huizen. Dat nee. ik <coughs> me is toch geen prettige gedachte. Maar... Nee, maar goed. Ik uh, luister met belangstelling naar de uitleg van meneer Wellink. Een paar slotvragen nog aan het einde van, uh, van deze uitzending. Ja, ik wil toch ook graag van Peter Buwalder weten... Die, wiens boekenverkoop zo langzamerhand uh, ongekende hoogte bereikt. Uh, vaste boekenprijs hebben we natuurlijk, maar uh, last ook van deze crisis? Uh, nee, ik, ik zit een beetje omgekeerd gekoppeld aan, uh, aan de economie lijkt het wel. Want toen ja. het gewoon goed ging, ging het bij mij heel slecht financieel. Ja. Nu alles om me heen instort, of dreigt in te storten, gaat het ineens uh, puik. Misschien moet je commissaris worden bij Ajax. Ja. Is dat een idee? Nou, ja, lijkt me leuk dat is een open sollicitatie. Ik denk niet dat ik veel terug hoor. Nou, meneer, Mo meneer Modenaar heeft u wel gehoord, denk ik. De slotvragen dan. Ken je Modenaar? Ja. Wanneer treedt Marco van Basten aan? Uh, nou ja, we zullen eerst op zoek moeten naar een goede raad van commissarissen. En het is aan die raad van commissarissen om vervolgens de directeur aan te stellen. Dus ja, al met al. En ook even iedereen sowieso... te bellen. Huh? en even iedereen te bellen en alles op één lijn te krijgen, maar ik denk dat de nieuwe raad van commissarissen het eerste wat ze zullen doen, dat is ervoor zorgen dat er een capabele uh, directeur verschijnt en dat zou Marco inderdaad zijn. En wanneer is dit die nieuwe raad van commissarissen er? Nou, dan moet eerst deze die er nu zitten, die moeten dus zo vriendelijk zijn om ja. uh, op te stappen. 10 februari nou, is er een leden- van ja. de aandeelhoudersvergadering uitgegeven, ja, daar zou dat, dat... gebeuren. Nou, daar wordt in ieder geval nog eens een keer, voor zover ze dat nog niet duidelijk zou zijn, wordt dat herhaald dat er geen enkel vertrouwen is in, in, in de voortgang op deze manier. En hopelijk dat ze dan, uh, eigen, en ik hoop zelf eerder al, maar goed, hopelijk dat ze dan in ieder geval uh, eigen beweging zullen vertrekken. Dus dat betekent wanneer? Dat zou op medio februari zijn, dus dan zou de tweede helft februari zouden de nieuwe commissarissen uh, aan de slag ja. kunnen. En wanneer zou Marco van Basten dan aan de slag kunnen? Ja. Nou dan hoop ik uh, in diezelfde periode <laughs> uiterlijk 1 maart. Het kan het snel gaan dan. En die titus dan februari, kan het snel gaan. Meneer Molenaar, kan... is dat niet de dag na de 9e en dat is de dag waarop de rechter nog uitspraak uh, op het laatst kan doen in het hoge oh, in het ja, ja aan, appel Ja, bij het Hof Amsterdam, dat klopt. Dat speelt dan nee, dan is uh, ja, dat klopt. Dan Ach, komt ja. De uitspraak, het arrest zoals ja. we dat noemen, van het Hof Amsterdam. Maar alleen in dat geval dat die zaak ook daadwerkelijk doorgaat. En hoeveel geld moet Ajax aan Louis van Gaal betalen als het hele feest niet doorgaat? Um, daarover heb ik mij in die zin laten informeren dat uh, er is een voorwaardelijke overeenkomst gesloten. Dat wil zeggen, er is weliswaar sprake van een contract, maar wel onder voorwaarde ja. dat deze raad van commissarissen dan ook op dat moment nog steeds in functie is. En als het feest niet doorgaat, betekent dat hoeveel boete? Nou, dat zou dan niet uh, leiden tot een boete. Want uh, als die raad van Commissarissen, als die voorwaarden wordt vervuld, hè, die ontbindende voorwaarden zoals wij dat dan noemen, dan zou dat uh, gewoon leiden tot beëindiging uh, van die overeenkomst. Dat is de ontsnappingsclausule. Ze hebben in ieder geval zoiets hebben ze in het contract of in de afspraken hebben ze zoiets meegenomen. Peter Bewalda, hoeveel bent u van plan om af te vallen bij het schrijven van dit volgende boek? Niet heel uh, veel, denk ik. Nee, niet. Gewoon uh, rustig nou, niet veel meer af ook, hè? Nee, bijna nou, nee, meer, hoor. goed gegeten deze dagen, hoor. Ja, dat wel. Ja. Wanneer is het, hè, het nieuwe boek? Um, nou, over een jaar of drie, denk ik. En ja. wordt dat weer zo'n martelgang? Nou, nee, ja, dat is wat overtrokken. Zo, zo erg was oh. het allemaal niet. Het was gewoon hard werken, maar ik hoor je getallen van 60, 70 uur per week. Ja. Normaal, een mens werkt gewoon hard. Ja. daar hoor ik bij. Dus ik hard werken. De eerste 50 <laughs> bladzijden zijn er. Ja, die zijn er. Goed. En we houden dat in de gaten. Slotvraag voor Noud Welling. Was Jan Kees de Jager nou wel of geen goede minister van Financiën? De vraag over af afvallen had ermee gesteld moeten worden. Die komt zo. Maar eerst deze. Cola lighter. Ik zei, ik geef nooit Ik <laughs> Dacht ik, probeer het nog een keer. Ja. En, wat, en hoeveel bent u afgevallen dan? Of nee, wilt u ik ben meegekomen. Hoeveel? Nou, dat weet ik niet precies, want ik durf me eigenlijk of, ik weeg me niet erg regelmatig, maar ik voel dat het goed zou zijn om het advies van mijn vrouw te volgen en, en dat toch eens wat af te vallen. Ja. Ja. En dat luidt? Dat advies dat luidt. <laughs> ja, toch eens een beetje afvallen. Maar je bent iets minder mobiel, zag ik, hè, bij binnenkomst. Dus bij ja, licht. maar dat zit gewoon in... Ik heb, ik heb al, al 50 jaar een stijve knie. En ja. ik heb er nu nog een, een nieuwe enkel bij gekregen. Kijk. Een kunstenkel. En die combinatie die doet... Of die, hè, die suggereert dat, dat ik een dagje ouder wordt, Maar geestelijk werkt het anders. Zo is maar net. Ja. Flink doorbridgen. Helpt ook misschien. Ja. U kijkt alsof u er niet van houdt. Nou, nou, volgen wel, maar nou niet. Je moet zo lang wachten op de volgende. <laughs> ding, dat, uh... ik, ik dank u zeer voor uw komst. Naat Welling, Peter Buwalda en uh, vanuit Boek en La Waterland, je Modenaar. Hartelijk dank. Einde van deze uitzending? Zeker, de eerste ochtend was het. En uh, morgen dan zijn we er uiteraard weer om half tien. En dan zijn te gast Rita Verdonk. Zij nam dit jaar afscheid van de politiek. Oud-omroepbaas Joop Daalmeijer. Hij, het jaar, nou ja, hij nam afscheid en kwam ook weer terug. Namelijk bij de Raad voor Cultuur. En Martin Citalsing, die van korpschef naar de jeugdzorg overstapt. Straks op deze zender, Prem Radakishoum. Ja, jullie vreemd. doen de sterren, ik doe de kneusjes. Ik heb nou. uh, Rudolf <laughs> Aleida van Vliet, weet je wie dat is? Nou, ik denk dat hij achter je zit en ja. nu een beetje boos wijst maar, Nee hoor, jou. ik mag alles zeggen. Ik mag hem bijvoorbeeld ook zeggen dat hij uh, werkt voor een eenmanspartij. Ja. En dat hij eigenlijk een slaafje is van de grote blondie. En zo. En kijk, dat is toch en ik kan erom lachen. Ja, dat kunnen weinig mensen. Nee, ik praat straks met Roland. Ik, ik, ik, ik heb het leuke, want we doen dit samen, dat ik in het laatste half uur van ja. de laatste dagen Zeker. mensen die me in, geïntrigeerd hebben, dit jaar daarmee spreken. En ik praat morgen bijvoorbeeld met Lea Boomis. Ja. Vanmorgen met Kees Zekert en de 30 december zijn we nog met iemand bezig die heel moeilijk is. Maar ik praat, want ik vind het wel grappig als we steeds over de voormannen praten, maar het echte werk wordt gedaan door mensen die met hun poten in de modder staan... zoals Rudolf Alena van Vliet. En daar gaan we, ga ik een half uur mee praten. En mensen mogen net zoals van ons altijd bellen 0800 1121 en mailen. En wat ontzettend leuk is, dan kan ik hem een keertje recht. Weet u dat, meneer... Even kijken dan. Hij loopt, hij, hij, loopt hij loopt al eens een 20 graden onder nul met slippers. En dan heeft hij zo'n prachtige tropische stem. Onvoorstelbaar. Hier is hij met de doenst van half 12 Jan van den Putten. Radio 1. NOS Journal. Banken hebben vlak voor kerst een recordbedrag gesteld bij de Europese Centrale Bank. Het ging op 412 miljard euro. Volgens waarnemers is dat een teken dat banken nog steeds huiverig zijn om elkaar geld uit te lenen. In gevangenissen is nog steeds veel geweld. Afkomstig van gedetineerden en bezoekers. Volgens de arbeidsinspectie is er maar weinig verbeterd. Ondanks dat er een paar jaar geleden een plan van aanpak is opgesteld. En het ministerie van Veiligheid zegt dat de maatregelen... om agressie en werkdruk in gevangenissen terug te dringen... wel hebben gewerkt. De terreurgroep Al-Qaeda heeft de verantwoordelijkheid opgeënst... voor de serie bomaanslagen vorige week donderdag in Irak. Blijkt uit een verklaring op fundamentalistische websites. Bij de aanslagen vielen 69 doden en bijna 200 gewonden. En de Britse prins Philip is weer uit het ziekenhuis. Vrijdag werd de 90-jarige prins met spoed opgenomen en geopereerd... en een verstopte kransslagader... En het wordt een drukke tijd voor prins Philip, want volgend jaar vieren de Britten uitgebreid dat zijn vrouw Elisabeth 60 jaar koningin is. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. De laatste dagen van het jaar op 1. Rada Radakechoum. Goedemorgen luisteraars, ik praat in het laatste half uur van de laatste dagen van 2011 met mensen die me dit jaar geïntegreerd hebben. Vandaag praat ik met Rudolf Aleida van Vliet in de Volksmond Roland van Vliet geheten. Hij is Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Vrijheid. Heeft u vragen op en aanmerkingen mag u bellen naar 0800-1121... Mailen naar ntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag primtimeradio1. Radio uh, Roland, uh, hoe komt het dat je nou Rudolf, we, we hebben besloten want wat is je geboortejaar? 69 de maanlandingen. In... Ja en ik ben van 62, dus ik ben 7 jaar ouder dus we hebben afgesproken dat we geen u en dingen gaan doen. Nah. Want, ja, we lachen ook altijd als we met elkaar zitten. Ja, vrede ja, dus, op uh, hadden zeker. Ja, vrede Dus je bent wanneer geboren? 25 november 1969. Dus je bent net 42 jaar geworden. Ja, 3, ja 42. 42 jaar. Ja. En waar geboren? In Susteren, Middelburg. En waar naar school gegaan? Uh, lagere school in Eigelshoven, dat is tegenwoordig kerkraden. Middelbare school in Heerlen. En uh, dus altijd Limburg? Schooltijd wel, ja, ja klopt. Ja. En daarna, laat me raden, daar ben je gaan studeren aan de Universiteit van Maastricht. <laughs> ja, ik heb uh, militaire dienst eerst nog gedaan, uitstapje. Oh ja, serieus? Ik maar dat was het... toch al afgeschaft? Of, uh, nee, nee, nee. Dat nee, is nee, nee. Een... Niet lager zetten, we. iemand wil aan het licht kankeren. Ik, ik hou van veel licht. Ik snap ook niet waarom mensen hier altijd in het donker <laughs> zitten. Ik weet niet wat dat is, heel versum, maar ik wil van veel licht, ja. Uh, maar... Nee, ik, ik zat nog in het groene pak inderdaad. Want die, die opkomstplicht is pas afgeschaft in 1994. Toen ik zo al ongeveer klaar was met mijn studie. Ja. Ja, maar de studie inderdaad in Maastricht... Maastricht. En, en wat was je in het leger? Generaal, korporaal, sergeant, blootsoldaat? Uiteindelijk maar liefst soldaat der eerste klasse. En de, daarna rechten gestudeerd? Ja, belastingrecht. Ja, maar dat is voor domboes. Kijk, ik heb ook rechten gestudeerd, Maar ja. echte mensen, ja. die doen echt recht. Belastingrecht is voor de mensen die te lui zijn om het echte <laughs> recht te doen. Ja, in mijn tijd werd dat precies andersom gezien. Serieus? Als je gewoon rechten bleef doen, dan was je een ja. beetje een Maar als je in de doctoraalfase belastingrecht ging doen, nou, dat was voor de diehards. Ja? ja, en welk ja, ja, ja. jaar afgestudeerd? In 1994, ik heb keurig een vier jaar allemaal afgerond. En wat ben je toen gaan doen? Ik ben toen naar Zeeland vertrokken en daar ben ik gaan werken voor een heel groot accountantskantoor als belastingadviseur. Maar dus je bent verhuisd uit Limburg naar Zeeland ja, voor werk? de wijde wereld in, helemaal correct. Maar, maar, maar er zijn een heleboel werklozen nu in Limburg die maar janken dat ze geen werk kunnen vinden. Moeten die maar verhuizen? Ja, vind ik zeker wel, ja. ja. Er is heel veel voor te zeggen. Maar was, is het niet moeilijk, want als je in Nederland wil verhuizen... dan kan je geen woningen vinden. Die hele woningtoewijzing, die linkse maffia... die al die woningcorporaties gijzelt. Nou ja, je kunt eh, problemen opstapelen... of je kunt mogelijkheden opstapelen. Ik heb eigenlijk meestal het laatste gedaan. En dan zie je dat er uiteindelijk toch altijd... Eh, warmwillens is een weg. En ik ben twintig keer verhuisd. Tien keer met mijn ouders en tien keer daarna... toen ik op mezelf woonde. En dat was voornamelijk vanwege het werk. Ja, oké, okay. en dan dus dat studeren, en dan ga je daarna werken bij je accountantskantoor. Vertel je de rest van de carrière. Want kijk, bijna niemand in Nederland kent je, hè? Nou. terwijl je belangrijk Tweede Kamerlid bent. Nou, dankjewel. <laughs> ja, ik heb inderdaad een jaar of 16, 17 ben ik uiteindelijk als, als fiscaal jurist blijven werken. En na dat accountantsverhaal ben ik naar Luxemburg gegaan. Daar heb ik voor een van die verderfelijke grootbanken gewerkt. Welke? Uh, van Landschot. <laughs> heb je echt voor Van Landschot gewerkt? Ja, ik heb daar echt voor gewerkt, ja. Oh, en hoe was het? bijzondere uitdagende boeiende tijd. Ik zat in Luxemburg, de wereld van het echte hele grote geld. Ja. En, uh, nou ja, ik, toch binnen een jaartje had ik het daar gezien en ben ik teruggegaan naar Nederland. Niet zozeer omdat ik heimwee had, maar om daar, omdat ik daar weer een leukere functie kon krijgen. Ja, luister, als jij ziet Jeroen binnenkomen, maar dat komt omdat mijn computer het niet doet, waardoor ik niet met Fatima kan chatten terwijl we bezig zijn. Ja, te werken, ik, dus ik, ik merk er niks van, moet ik zeggen. Ja, nee, jij niet. Jij nee. bent de gast. Jij hebt ook ja. niet de verantwoordelijkheid dat dit gesprek over. Of je moet een sok of vier. Ja, nee, maar de, de, je, je zit dan bij zo'n een, een, een, een, van landschotbankiers. En waarom maar een jaar? Bij die bank gebeurde iets waardoor de accenten op mijn functie verschoven... en dat beviel mij niet. Vertel. Nee, kom op. Uh, nou ja, we ik, ik, ik werd binnengehaald als, als, als een soort fiscaal wonder... die de belastingrelaties tussen Luxemburg en België in de gaten moest houden. Ja. Maar uiteindelijk kwam ik binnen en wilde dat ik een commerciële functie op nam. En toen dacht jij van, kreeg dat, allemaal... Kreeg de, de, je weet wel uh, wat ja. je met kerst niemand toewenst. En <laughs> toen kreeg ik een hele leuke functie in Nederland als bedrijfsfiscalist in de energiesector. En daar heb ik toen de voorkeur aan gegeven. Ik wil toch nog een tijdje inhoudelijk met dat fiscale vak bezig zijn. En daarna, je bent ook nog voor Connection... Uh, ja, hier in Hilversum ben ik concernfiscalist geweest. Want Connection is best een grote tent. 15.000 mensen stonden er toen te loonlijst. En daar heb ik alle fiscale problematieken voor, eh, voor afgewikkeld. En daarna dan nog een uitstapje naar DAF Trucks. Ja, zwart in Eindhoven? Ja, in Eindhoven daar staat het hoofdkantoor van dit icoon van de Nederlandse industrie. Prachtig bedrijf. En ik was daar wat men noemt tax director, dus dan ben je een verantwoordelijk voor de fiscale aspecten. Dus je hebt echt wel, uh, je, je, je hebt wel een jobhopper, een carrière man. Ja, na een paar jaar wil ik uh, altijd wel even een nieuwe uitdaging hebben. Oké, okay, wat bezielt je dan? Dat meen ik echt serieus. Nou. Om je aan te melden bij de eenmanszaak van de grote <laughs> blondie. Ja, maar kijk, er zijn mensen in Nederland die willen die eenmanszaak uitbouwen tot een heel groot concern natuurlijk. Ja. En uh, <laughs> ja, en ik heb... <laughs> kijk, maar, maar, maar dingetje doet het ook, Heerl Brinkman. Heb je hem gesteund in zijn actie voor democratie? Uh, nee, nee, nee, nee. Maar dan wil je het niet uitbouwen. Ja, zeker willen we uitbouwen. Want uh, het, daar kunnen we straks over doorpraten, hoe democratisch wij zijn. Want dat is namelijk zo. Nee, maar kijk, Ik heb op een gegeven moment een e-mail gestuurd naar uh, Wilders. Omdat sinds de dood van Fortuyn de ruimte die er oprecht rechts naar mijn mening was... werd ingevuld door de PVV. Dus heb ik een e-mail gestuurd. Beste meneer Wilders, mooi programma. Maar financieel misschien nog wat mager onderbouwd. Als fiscalist uh, wil ik daar best over meedenken. En nou, ja, toen dacht ik van, ik hoor er nooit meer wat van. Maar binnen twee dagen, wat schetst mijn verbazing? Ik werd gebeld. En eh, ik kon eh, naar de grote blonde man niet toe, want jij met de, de grote zwarte man niet toe hebben we afgesproken. Ja. <laughs> en ik kon op het gesprek en eh, 40 minuten later eh, was het eigenlijk wel geritseld, ja. ja. Van eh, meneer van Vliet zou je eh, politieke ambities hebben. Toen zei ik tegen Geert Willers van, nou, ik zou eigenlijk wel naar de Senaat willen. Toen zei hij, wat? Wat? Wat moet je daar? Waarom wil jij geen tweede kamerlid worden? Ja. Ik zei, nou ja, ik denk die klasjes van, van jou zitten al lang vol, bla, -dibla. Hij zei, ja. nou, nou, goede mensen, we hebben altijd plek voor. En eh, een week of drie later viel het kabinet. En toen kreeg ik plek 13 op die lijst. Dat is, was zeer verkiesbaar. En uh, ik heb ontslag genomen bij DAF. Zo is het gegaan. En, en daar kwam je die Tweede Kamer binnen. Hè. Je bent van een partij. kijk. Uh, ik ben gewend dat mensen vanaf ik uh, klein ben... negatieve stigma's op me drukken. Hè? In Suriname was ik van de bevolkingsgroep... waarvan de voorouders uit India komen, de dominante bevolkingsgroep... waren, waren mensen uit de stad van Afro afkomst of Blanken of Mulatten. Dus werd ik al weggezet als de koelie. Ik kwam in Nederland hè, en dan werd ik weer weggezet als die zwarte... of als diegene met die grote bek. Dus ik weet hoe het is om met stigma's door het leven te gaan. Jij niet. En dan krijg je ineens hmm. het stempel van racist. PVV. Ja, er zijn uh, dubieuze lieden die dat nog steeds durven te roepen, ja. <laughs> en <laughs> ik vind dat echt aperte flauwekul. Uh, en we zijn ook absoluut niet xenofob in tegendeel zelfs. Uh, maar kijk, dat stigma, toen ik een klein jochie was, ik heb roze gazen zoals je ziet, werd ja. ik op school altijd gepest, ik was een slim jochie en ik had ook nog rood haar. Dat is een dodelijke combinatie. Dus ik kreeg altijd klappen. Toen de middelbare school ben ik zelf klappen gaan uitdelen. Toen ben ik naar jihitsu gegaan. Daarna heb ik mijn zelfbewustzijn uh, heb ik gevonden. Zo ben ik door het leven gestapt. En ik ben een positief en optimistisch ingesteld mens. Ja, dat vind ik ontzettend leuk van je. Ja, dankjewel. je Nou, uiteindelijk die PVV, kijk, daar krijg je ook wel weer een stigma op. Want sommige mensen bekijken je dan wat meewarig. Maar uh, ja, dat interesseert me dus inderdaad helemaal niks. Maar in die kamer heb ik ook gemerkt... Um, er is een soort pikorde, hè, met name. Want kijk, wat ik, heet, wel, ik zou ook zeggen waarom je me integreert... en waarom ik graag met je wil praten. Mm -hmm. um, wat mij altijd opvalt, ik woon zelf ook in Amsterdam... maar het valt me altijd op. De media zitten Heel Hilversum, randstedelijk denken. De politieke macht zit in Den Haag, randstedelijk denken. En ik merk vaak het dd ten opzichte van mensen uit de provincies... en de bedoel ik me aan mensen uit Limburg... Of weer mensen uit de achterhoek. Het is weer anders voor mensen uit Nijmegen. Die, die lijken wat meer bij te horen. Misschien door die linkse universiteit die ze daar hebben, en Groningen. Die lijken... Maar Limburgers en, en, en, en, en mensen uit Zeeland en zo worden vaak als soort tweederangs losers gezien. Deel jij die analyse van me? Het gevoel is er wel eens, ja. Ja. ja. En dan als ik in Limburg ben, dan merk ik vaak dat mensen daar. Laat me het zo vragen, ben je als Limburger meer Duitsland georiënteerd, meer België georiënteerd of meer Nederland georiënteerd? Vanuit mijn jeugd was het uh, een, een, een mix tussen Nederland en Duitsland. Ja. Want mijn vader komt uit Utrecht, ja. dus uh, ik heb ook een deels niet-Limburgse roots. Maar mijn moeder die komt dus in de Oostelijke Mijnstreek, die hoek van Kerkrade. Dat is allemaal uitzonderlijk Duits georiënteerd, dat zijn reserve Duitsers. Ja. En uh, ja, dus het dialect wat je dan uh, meekrijgt, dat lijkt heel erg veel op het Duits. Je kijkt Duitse televisie. Ja. Je gaat met je oma boodschappen doen in Aken over de grens. Ja. Dus dat, dat zit er dan wel een beetje ingebakken. En ik spreek ook zelf uh, behoorlijk goed Duits, moet ik zeggen. Maar ik ben daarna wel over die grenzen van Limburg gaan kijken. Ik ben ja, nee, maar kijk tien keer je, Nee, gegaan. Maar jij, jij hebt die ontwikkeling gehad. Maar ja. wat, wat, me dus, wat me dus integreert, is dat kom je. In die Tweede Kamer. En dan weet je dat je die randstedelijke arroganten daar hebt rondlopen. Ik zal niet noemen van welke partijen. Maar vaak partijen die wat anders zeggen dan ze dan, dan, dan, dan zelf doen. En dan kom jij daar als limbootje. En dan voel je toch dat ze op je neerkijken. Hmm, ja. Dat laat ze in die Kamer ook weer niet. Dat hangt ook van, uh, van jezelf af. Hoe jij je uit en hoe je presteert. Hè? Kijk, ik ben met mijn inhoud. Hè, mijn ervaring als fiscalist aan de Kamer gegaan. Ik neem humor mee. En ik zit niet de <coughs> hele dag te beuzelen. Ja. Ik, ik heb geen 170 zinnen nodig om, om één punt te maken. Op een gegeven moment slaat dat aan. Andere lui, ook lui, mensen in de Kamer... die gaan dat op in een bepaalde manier waarderen. En ik vind, in de Kamer wordt niet op mij neergekeken. Nee, nee. Nou heb ik heb mijn eigen plekje verworven. En dat gaat eigenlijk best prima. Oké, okay. nou dat... leg me dan uit... Um, waarom ik... op dat moment dacht ik, die moet ik zeker hebben... voor de laatste dagen... Um... Jij hebt mogelijk gemaakt, want ik vind het altijd leuk... al die mensen die zogenaamd van kunst houden... en vinden dat kunst belangrijk is en alles... die betalen het nooit uit hun eigen zak... maar betalen het altijd uit bijbelastinggeld. En uh, wat ze dan doen is... dan geven ze de elitaire organisaties als de opera... en al dat soort larykoek waar niemand naar kijkt... die geven ze heel veel subsidie. Maar de fanfare krijgt geen subsidie. En nu heb jij je wetsvoorstel ingediend en is ook nog aangenomen. Wil je even kort uitleggen wat, wat die inhoudt? Ja, we hebben bij het Belastingplan 2012 een geefwet is er opgesteld door de staatssecretaris. Daarin komen alle fiscale faciliteiten samen die met schenkingen samenhangen. Mm -hmm. nou, er zat ook een zogenaamde multiplier in. Dat wil zeggen, je geeft een bedrag X aan een culturele instelling... En dan mag je niet uh, dat wat je geeft aftrekken, maar zelfs 150%. Dus anderhalf keer wat je geeft, mag je aftrekken. Dat vond ik een beetje vreemd, want wel eens een culturele instelling. Dat zijn die wat je noemt elitaire instellingen. Als je kijkt naar fanfares en dorpen die leeglopen. en waar, waar mensen met, met sportverenigingen aan de slag gaan. om die dopen in leven te houden. daar heb je helemaal geen fiscale faciliteit. Toen heb ik eens dus met de samenwerkingspartners CDA en VVD gekeken. Kunnen we, dat aan, uh, kunnen we dat aan veranderen? Toen hebben we samen een aantal amendementen op die geefwet ingediend. Die hebben een de meerderheid gehaald in de Kamer bij de stemmingen over het belastingplan. En Chang bingo. Dus ik ben heel blij dat we niet alleen als je iets geeft... aan zo'n elitaire grachtengodeltheater dat je dan die vette aftrek hebt. Nee, een deel van het budget hebben wij daar weggehaald. En dat gaat naar die dus doodsvafaren. Als jij dus nu aan de dorpsvafaren geeft... maar ik heb nu een, een hindi-popbandje in, in, in de Bijlmer. Ja. Uh, uh, uh, da, als ik daar een gift aan geef, zijn de regels... ik bedoel, moet het een stichting zijn, moet het een vereniging zijn... moet het een penningmeester hebben... Moet het goedgekeurd zijn door het ministerie van Financiën... of mag ik het aan iedereen geven? Nee, daar komt wel een etiketje op, hè? want die, die elitaire instellingen... dat waren die zogenaamde ambies, algemeen nutbeogende instellingen. Ze zijn geen algemeen nutbeogende, uh, ja, nee, ze zijn nee, de ja, elite... Zie, ze zijn, zijn een kleine club van, van, van, van, van belastingfrieters, uh, ja. uh, uh, behagende clubs... Helemaal mee eens, maar als ik dat in de kamer roep, dan word ik door SP en GroenLinks als cultuurhater in de hoek gezet, maar goed. Nou nee, maar van... mensen die echt van cultuur houden, ja. moeten zeggen: geen cent. Als je echt van cultuur houdt, geef je ze geen subsidie. Als ja. je echt van werklozen houdt, geef je ze geen cent, want dan gaan ze werken. En ik snap niet dat al die mensen altijd vinden dat belastinggeld verdeeld moet worden door de overheid met veel bureaucratie. om ja. iets... Als je goed bent, dan komen er toch ja. mensen naar je af. Wij zijn het duizend procent ja. eens. Maar ja, als het. je dat in de kamer durft te roepen, dan ben je dus een cultuurhater. Ik heb gezegd in het begin van die discussie: voor mij mag je hier. De hele geefindustrie, want dat is het, ja. die mag gedefiscaliseerd worden. Ja. Met een moeilijk term, haal het weg uit alle fiscale faciliteiten. Ja, je krijgt geen centrum, schenken moet gaan om vrijgevigheid. Ja. En als je naar kunst toe gaat, een voorstelling of daar aan geeft, moet je dat ja. zelf kunnen beslissen. En als je dit allemaal weg had, kan het belastingtarief omlaag. Ja, dat dat zou, vergeet iedereen. Dat, dat zou uiteindelijk inderdaad een, een gevolg daarvan kunnen zijn. Ja. Maar weet je, dus de, als je de vraag stelt van... Eh, ik hou van kunst en van mij mogen er miljarden ja. naartoe... zolang de belastingbetaler er niet voor opdraait... als ja. je die vraag alleen al durft te stellen... ben je dus volgens sommigen een cultuurhater. Nou, die kan je allemaal naar een t sturen. Maar nu, nu, nu gaat het bij mij erom. Dat heb je ingediend, dat is aangenomen. Dus ja. jij zorgt er daarmee voor dat mensen die... zeg maar de normale Nederlander... die anders die niet aan de, aan, aan de bak kwam... daarmee de kans kreeg ja, dat, is, uh, dat klopt. Kijk, dat, dat, uh, dat uh, stikkertje wat erop geplakt wordt... van die ambies... dat, dat uh, is dus niet meer alleen nu in beeld. Mm. Al die fanfares en jouw hindoe-bandje en zo. <laughs> pop er... hè? Sorry, ja, ja, dat is een verschil. Je hebt hindoe's, je hebt moslims, je hebt ja Ik weet dat jullie bij de PVV die hindoe's proberen te paaien. Daarom iedere keer <laughs> de hindoe's. <laughs> deed Geert Wilders ook in die tv-uitzending. Ja, want jullie <laughs> ja. weten ook dat er in India hindoe-moslim tegenstellingen zijn. Dus jullie ja. weten precies... Ik ben, jullie... niet, nou, ik ben ja. niet zo bezig met tegenstellingen. Ik ben weer de Nederlandse binden. Maar luister, gelden al die fiscale regels ook voor moslims? Uiteraard, wat mij betreft wel. Geen maar vind je dat moslims wees. net zo als niet, uh, uh, als joden en christenen gebruik moeten maken van de fiscale regels die er zijn in Nederland? Ja, uiteraard. Maar dan verschil je daarmee met je voorman. Die vindt dat alle moslims het land uit moeten. Nou, ik denk dat je... De, nee, dat is, dat is een merkwaardige beeldvorming. Mm -hmm. Het gaat om die stroming die daarachter zit, genaamd islam. Ja. Daar, zit, daar zit een bijzonder lelijke, gevaarlijke ondertoon in. Bij nou, sommige ja. delen van de islam. De ja. islam die ja. ik ken uit Suriname... was een heel vredelievende en leuke islam. Nou, nou prima. De moslims je, waren net zoals jij. Lachenbekjes nou, met wie ik de hele prima. dag kwam chillen. Ik gun je dat uh, oprecht en van harte. Maar sommige keken. dronken stiekem uh, ja. uh, uh, uh, alcohol. <laughs> andere aard. Ik had een goede, want je mag... Volgens de Koran geen varkensvlees eten... Ja. ...behalve in, als je in een noodtoestand zit... Hmm. En toen legde een je varkensvlees uh, uit dat hij in een permanente geestelijke noodtoestand zat. Juist. Voor ding. Dus dat hij wel varkensvlees kon eten. Dus je hebt ook van dat soort Juist. leuke moslims hoor. Ja, nee, ongetwijfeld. Je hebt niet ja. allemaal als die uh, idioot uit Saudi-Arabië trouwens daarom nog een vraag gesteld. Waarom dien je geen in om alle banden met Saudi-Arabië te beëindigen als er nou één fout moslimland is met foute mensen aan ja. top? <laughs> ja, dat is absoluut onze lijn. En collega's van mij hebben die voorstellen vaak ingediend. Alleen dan zijn er meestal maar 24 stemmen voor, als over. Nee, maar om de banden met Saoedi-Arabië te verbreken. Ja. ja, dat is zo. voorgesteld. Ja, echt waar? Ja, dat is om mijn fractie voorgesteld. Maar er waren maar 24 stemmen voor van de 150. En al die linkse partijen die zogenaamd voor vrouwenrechten ja. opkomen ja. en zo. Die gaan daar niet in mee. Ik heb onlangs een wapenexportdebat, dat zit toevallig ook in mijn portefeuille. Ja. Heb ik ervoor gepleit om dus geen wapenexportvergunningen meer af te geven voor spullen naar dit soort barbaarse regimes. Ja. Maar ja, daar was geen meerderheid voor in de Kamer. Met Waarom alleen, niet? Ja, dat, dan vinden ze dat het te veel wordt gekoppeld aan Sharia of wat dan ook. Maar ja, kijk, er, er is een of ...van de declaration van Cairo, waarin al die islamitische staten... ...die hebben gezegd... ...alle mensenrechten en alle vrijheden van individuen... ...zijn altijd ondergeschikt aan sharia. En sharia is een van de middelen. Ja, oorlogen. maar dat is, is ja. zo'n domme discussie, Roland. Nee, Want dus, we zijn dus, allemaal onderworpen aan wetgeving. En als je de wetgeving in Nederland ja. nou sharia wil noemen... ...of paria, ja, ja, maakt geen klap uit, wetten zijn wetten. Ja, ja, nee, en als we democratisch besluiten dat alle mensen met roze haar... Uh, uh, ...geïnterneerd worden, wat bijvoorbeeld gebeurd is... ...in de ja. Tweede Wereldoorlog... Ja, dan kan je er ook niets aan doen. Kijk naar nee, nee, maar... de waterligger die ons grote Amerika heeft genomen. Dus nu ben ik niet geïnterneerd, ik zit in de Tweede Kamer. <laughs> Dat is een aparte vorm van, van de detentie, maar daar kun je wel uh, je mond roeren. Oké, okay, we gaan even trouwens, één vraag. Ben je nou pro of anti-Europa? Ik ben voor economische samenwerking, maar ik ben bijzonder Europa-sceptisch. Goedemorgen, meneer Burger. Nick. Goedemorgen, meneer Burger. Heel goedemorgen. Hoe gaat het met u? Heel goed. Hebt u lekkere kerstdagen gehad? Ach, weet u wat is... Die heren politici en dames, die zijn met week van vakantie op maar Henk en Ingrid... die hebben maar één vrije dag, de tweede kerstdag. <laughs> nee, ik bedoel maar. Daarom. En daarom zou nou, ik, even, dit... ik moet even aan Roland zeggen om de koptelefoon op te zetten. Hier, pak, uh, ja, pak deze maar. Ja, pak hem even, kijk of je geluid hebt erop. Want ik was eerder we zaten. heb je geluid erop? Ja, zeker. Oké, okay. gaat u gang meneer Burger. Roland, luistert u goed mee. Nou, ik had één vraag. Namens Henk en Ingrid, want in het parlement, of die meneer bij het eerste de beste debat... Alle partijen buiten de PVV die ze willen vragen of ze willen uitleggen. En Henk en Ingrid want het wordt beweerd dat wij moeten al die landen in Europa steunen met miljarden. Omdat ons export is zo afhankelijk daarvan. Mm -hmm. Maar Henk en Ingrid snappen niet. Dus wij moeten miljarden schenken, want wij krijgen het ook niet terug. Omdat met dat geld onze exportproducten ze kopen. Ja. Dat, snappen, dat, moeten wij, dat betalen we zo'n beetje wijzelf, wij export. Ja. Dus maar snapt u het wel? Meneer Burger, snapt u het wel? Nee, tuurlijk niet. <laughs> Oké, okay, wil ik het proberen uit te leggen, dan mag Roland het corrigeren. Roland kijk, Wij verdienen China, koopt staatsschulden van Amerika op... zodat Amerikanen geld kunnen blijven lenen om Chinese producten te kopen. Waarom? China exporteert veel, Amerika koopt veel. Dus als Amerika China geen geld meer naar Amerika uitleent... kunnen de Chinese fabrieken dicht... want dan is er geen dombo-Amerikaan om spullen aan te verkopen. De rest van Europa koopt onze spullen, vooral Griekenland. En die andere domme uh, landen in Europa die niet slim genoeg zijn. En als wij geld geven aan hun, dan kunnen wij producten vooral onze groentesector exporteren veel. In Limburg heb je heel veel bedrijven, vooral gericht op Duitsland. Uh, die exporteren ongeveer 90%. Ik kijk naar Roland van Vliet. Dus als wij geld blijven lenen aan die domme Zuid-Europese landen... kunnen we heel veel producten verkopen. Ja, dan kopen ze met onze geld onze producten. Ja, en, maar wij <laughs> maken veel winst erop en daarom hebben wij een betalings overschot op onze handelsbalans en hebben zij een tekort? Zij nee. omdat wij slim zijn en zij, hun niet benen dom. Nee. Toch, meneer Van Vliet? Nou, kijk, het, het, de, meneer Burgers stelt een heel terechte vraag. En die hebben wij al, al uh, 170 keer gesteld in het parlement. Alleen worden we dan uitgelachen. Kijk, de vraag is: als wij die euro niet zouden hebben. En dus ook niet al die miljarden naar Griekenland zouden hoeven te sturen. Zouden wij dan geen handel meer drijven met die andere landen in Europa waar we dan zo afhankelijk van zijn? Ja, want dan, nou, dan is dat geen geld, Roland. Ja, nou, dat, dat Je hebt geen paisa geld, doekoe ja, nodig ja, om onze ja, producten ja, ja. te kopen. Gezonde economie houden zichzelf in stand. En wij exporteren veel meer naar rijke landen als Duitsland en Frankrijk dan dat we exporteren naar Italië en Griekenland. Dat is één ding. Plus, kijk, landen als Engeland, Zweden en Denemarken... die hebben geen euro drijven die dan minder handel met Griekenland dan wij? Ja. Nee, dus dat is echt aperte flauwekul. Dus wij durven eerlijk die vraag te stellen. Alleen door die eurofielen in het parlement in Nederland... wordt je continu je dan meewarig aangegeven. Ja, maar hier kijk ik er wel meewarig aan, hoor. Voor ja. zo'n slimme man als jij zo'n ja. dom argument... heb ik nu een bijzonder goed argument. Kom eens een keer met een eerlijke visie... <laughs> okay. waarom die Denen en die, en die Zweden het ook lukt zonder La, Let op, Roland Jijn, ik ga worden afgedroogd. Uh, Goedemorgen, Annemie, <laughs> ik zal eerst wat tweets voorlezen. Laurens Premier loopt weer populistisch te lullen... over kunst en opera... Wat een domme kerel bij je toch. Wat Prim zegt over Kunst op Radio 1 klopt niet helemaal. Beste Prim. Dit anticulturele geleuter van jou wordt door mijn belasting betaald. Ik ga liever naar Opera Zuid. Bert Offermans. Uh, uh, uh, Oké. Okay. Um, goedemorgen Annemie, zeg het maar. Ja, goedemorgen. Ik wil eerst uh, een opmerking vooraf hebben. Uh, Limburg heeft als een van de delen van Nederland... ...extreem geprofiteerd van de Europese gemeenschap van kolen en staal. Dat was de voorloper van wat nu de Europese Unie is. Met name de mijnstreek. En uh, hij, uh, uw gast weet heel erg goed dat een deel van de mijnen in Limburg... staatseigendom zijn, maar er zijn ook mijnen. Die noemen ze de domaniale en die zijn waarin uh, privémijnen uh, in bezit... ...van Belgen voornamelijk... Hansen ook. Uh, maar ik wil hey, kijk het wa even, want hij kijkt een beetje waanzig uit zijn ogen. Dit klopt wat, wat, wat Ademi zegt? Dat, dat stukje klopt ja, maar ik heb er okay. dadelijk nog iets op te zeggen. dan ja, oh, nou zeg ik maar wil meteen het, met wat maar, je hebt te zeggen. Ik wil het vooral hebben uh, uh, over uh, uh, zijn uh, opvattingen over elitaire cultuur. Als ja. hij nou echt goed naar zijn moeder had geluisterd, dan had hij <laughs> misschien ook iets begrepen van waarom Limburgers. Ik ben 72 jaar, de Limburgers hadden altijd opera opstaan op zondag de Belgische radio met operaprogramma's. En heel veel Limburgers, zodra ze het zich weer konden veroorloven na de Tweede Wereldoorlog en toen men een beetje uh, naar een in de ruimte kreeg, ging men zo ontzettend graag naar de opera over de grens in Aken, in Keulen en daaromheen. Uh, ik heb een deel van mijn uh, vaderskant familie in Duitsland zitten en ik weet hoe... Hoog de cultuur daar gedragen wordt. Dus voor deze Limburger, hij is maar een halve Limburger. om nou te spreken over een rachtig gordel. Opera is volkscultuur. En dat weten alle Italiaanse mijnwerkers in Limburg. Deze meneer... Maar Annemie, mag ik wat vragen? Ja. Annemie, mag ik wat vragen? Ik heb ook cultuur hè, hindi popcultuur Daar is geen podium voor. Maar hindi-pop, als ik naar een feestje wil gaan. moeten we allemaal geld neertellen. betalen we kaartjes van 25 tot 50 euro. En dan kunnen we Kishore Kumar's liedjes zo uitgevoerd horen en zo. Waarom mag de opera voor een selectgroepje wel miljoenen krijgen... en waarom mag mijn hindi-popbandje niets krijgen? Ik denk, als je dus in de Bijland bent, het michelt er van de cultuur. Ja, maar, maar niet door de cultuur die ik wil. Ja, nee, maar hetzelfde als in Limburg. Al die zangkoren, wat dacht je? Ja, je kerk is ingestort, maar al die mensen die prachtig hebben leren zingen, hebben ze op de zangkoren geleerd. Het is jammer dat de katholieke kerk zich dus daar zo uh, met de macht van de mijnen verbonden heeft en niet echt 100% van de, de arbeid heeft. Maar Annemie, vind jij, jij nog steeds dat heen. ons cultuurbeleid goed is? Dat een enkeling mag beslissen waar ons belastinggeld in zogenaamde Raad voor Cultuur? Waar alleen maar oude witte mannen zitten die het geld naar hun eigen vrienden het is een heel vertekend beeld. Het is niet, want dit is de waarheid. Annemie Jij wordt misleid door de publieke omroep. en Absoluut al die linkse niet. omroepen met hun linkse hobbysturen zakken te vullen. Ik ken ik alle ooms en nevens aan mijn vader. die hun muzikale ontwikkeling, omdat ze geen weinig geld hadden als arbeiderskinderen. hun muzikale ontwikkeling hebben gehad. juist bij de fanfarers, juist op de zangkoren. Mm -hmm. en van daaruit zich verder ontwikkeld mm -hmm. hebben. en toegang hebben gekregen tot diepere, blijvende verrijkende vormen van kunst. En daarom gingen ze de grens over. Naar de arme Duitsland. Waar dat nog steeds hoog in het vaandel stond. Lieve Annemie, mag ik je wat zeggen? Ik ben ontzettend blij met uh, bellen en ik heb zoals achternaam je... mijn naam is Ummels. En dat is een heel erg limboze naam. Nee, maar ik maar, weet maar veel... Annemie, mag ik even zeggen dat ik het ontzettend leuk vind? Blijf vaker bellen, want ik vind je argumenten ontzettend goed. En ik ben blij dat de andere kant van iedere discussie ook naar ja, voren komt. Ja, maar ik ben komt. ook erg emotioneel bij betrokken. En ik kan niet verdragen... dat het kunnen deelnemen... van arbeidersjeugd... Aan alle vormen van cultuur. En echt veel meer dan wat Jean. He, die jongen daar in Maastricht uh, ja. met zijn uh, geweldige ah. pot... commerciële uh, ah. programma's die ja. bieden heeft en operetten. Maar er is veel meer. En dat is een verrijking voor de mens. Ook in arme tijden. Dank dus je wel voor het bellen, Annemie. Ik moet helaas, ja. want anders da wordt Jurgen van den goed boos... Ja. dat hij te laat gaat beginnen. Oké, dank u wel voor de orenwassen, Roland, heel snel. Ik kreeg van Anton een vraag die ik eigenlijk belachelijk vind. Moet eens de tijd van bezuiniging ook okay, niet ja. bezuinigd worden... op de miljoenenverschlanden beveiliging van Wilders... waardoor het heel gemakkelijk verdeeld... Kan luisteraars, Ik ben het totaal oneens met alles wat Geert Wilders brult. Maar ik vind dat je in dit land moet kunnen blijven zeggen wat je wil. En als we wel geld willen uitgeven voor de beveiliging van de koningin... vind ik dat Geert Wilders iedere cent van zijn beveiliging waard is. Want dat is hoe je democratie meet. 2012, voordat het jaar van Roland van Vliet. Zou uh, zeker kunnen. Maar kijk, 2011 en ook de tweede helft van 2010 waren ook al mijn, uh, mijn tijden. Want ik heb me als parlementariër aardig kunnen profileren. Ik, ik heb daar heel veel plezier in. Mm. En... Uh, ja, nou ja, 2012. Ik ga in ieder geval door op de ingeslagen weg met mijn kennis, humor hey, en mijn bondigheid. Wordt het niet tijd dat een, een moslim uh, een beetje leider gaat worden in jullie partij? Ik vind dat uh, na Geert moet er wel een, een, een moslim van Marokkaanse afkomst, vind ik, de opvolger worden. Wie zou je benoemen? Abu Talib, een goeie? Hmm, dat ligt eraan of hij de bestellingen onderschrijft. Ahmed Marcouch, die is een beetje jullie law and order leen. Ja, maar die heeft voldoende interne perikelen bij zijn eigen PVDA. Dus ik denk dat hij te druk heeft voor de PVV. Uh, Jurgen, goedemorgen. Het is de luisteraars. Hier daar komt Jurgen van Berg met leuk. Prachtig programma. Maar de nationale nieuwsquiz, ja. daar is de finale van. En wat ik een keertje vraag, waarom doe je niet zo, een soort celebrity nationale nieuwsquiz? Want we zitten altijd in de auto terug en dan win ik altijd van Barbara en Rien en ja, Nee, maar zo... dat is een dat is fout die, prim, die veel mensen maken. Ik heb zelf ook een tijdje lang zat ik in de auto terwijl die quiz bezig was. Toen ja. deed de, uh, uh, Ghilene dat de programma ja. nog. Maar je telt dan ook de punten mee waarvan je denkt: ja, ja, dat had ik ook geweten. Maar die, je, kijk, als je hier eenmaal zit, dan moet ja. je wel als eerste het antwoord geven. Ja, maar, maar soms toch hebben mensen echt scores van 132. Dat denk ik: hoe lukt het? Dan hebben ze nieuwsfactor 8, hebben ze alles ja. maximaal. Ja, dat is erg, maar goed, ik, ik, ik, verheug, ik verheug, we hebben nog één minuut. Wat ga je straks doen? Gaan ja, we, gaan, we gaan inderdaad de eerste voorronde van die quiz doen. Want het komende vrijdag is de finale. Dus we doen een, tot en met vrijdag elke dag twee uh, topscorers van, van het afgelopen jaar. Die gaan tegen elkaar opnemen. Eén daarvan gaat door naar de finale. We bellen even met Elsbet Etty. Die heeft vandaag haar laatste column in NRC Handelsblad. Maar dat is zo elitair. Laat die vrouw maar stoppen, man. Die, zes, die stopt toch ook. niets meer toe aan het debat? Die stopt ja, dan. Ja, daar moet je geen aandacht eraan besteden. <laughs> nou, Welkom Limbo, die eindelijke jaar. Ja, ja maar die hebben jullie heb gehad. <hijen> Mooi trouwens dat de PVV ook gewoon eens een keer in programma's komt. Dat je dat ook nou, tegen je collega's zeggen? Dat is vaak ook in Ik Zonder graag. En ik wil ook graag meedoen in je quiz. <hijen> oké. Okay, nou, oké. Okay. Twee bewijzen. Gaan jullie in standpunt NL iets doen over de schandalige behandeling... van de Utrechtse politie met Edo Nant Nee, dat gaan we niet doen. Wat ik overigens wel schandalig vind, als het allemaal waar is. Maar we gaan het doen over de kersttoespraak. De kersttoespraak van koningin Beatrix was te politiek, is de stelling.